Jan van der Putten met het NOS-journaal voor de rechtbank in Den Nederlander. Die wordt beschuldigd van oorlogsmisdaden. Hij zou verantwoordelijk zijn voor de dood van 75 jonge gevangenen. En hij zou meer dan 200 anderen hebben gemarteld. Dat gebeurde in de jaren 70 na de val van keizer Haile Selassie. De verdachte was een van de leiders van het militaire regime van kolonel Mengistu. Hij vluchtte in de jaren 90 naar Nederland en werd Nederlands staatsburger. De verdachte werd in Ethiopië bij verstek veroordeeld tot levenslang en staat nu dus in Den Haag terecht. Oudmilitairen van het Koninklijk Nederlands Indisch leger, het knil, krijgen alsnog erkenning van defensie. Ze krijgen de veteranenstatus en ze krijgen onderscheidingen als ze daar recht op hebben. En volgens de Telegraaf wordt de groep in november ontvangen door de inspecteur-generaal der krijgsmacht. Verve chemiebedrijf Axonobel voert fusiegesprekken met de Amerikaanse branchegenoot Axalta. Axo heeft het over constructieve gesprekken. Axonobel is een stuk groter dan Axalta. Kenners denken dat Axonobel door te fuseren met Axalta vijandige overnamepogingen zoals door PPG wil voorkomen.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 Een derde van de gemeenten en provincies maakt vergoedingen voor SP'ers. Tegenwoordig direct over naar de politici zelf en niet meer naar de partijkas. De SP loopt daardoor mogelijk veel geld mis, meldt trouw. Eerst werden de vergoedingen naar de partij overgemaakt. De SP hield een deel zelf. De rechter en oud-minister Plasterk vonden dat onwenselijk. Dan is weer nog, van het noorden uit wat buien, in het zuidoosten droog, af en toe zon en het wordt 10 tot 12 graden. Morgen bewolkt en wat regen of motregen. Ten zuiden van de grote rivieren zo goed als droog en dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Ik ben John Sahoka van de ANWB. In de Randstad staan nog 55 files, goed voor 265 kilometer. De files met de meeste vertraging staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld, 6 kilometer met een kwartier vertraging. Dat geldt ook voor de A2 richting Amsterdam, tussen Marsen en Apeldoorn 10 kilometer. En vanuit Amsterdam richting Utrecht op de A2, 13 kilometer tussen Vinkenveen en Utrecht. Vertraging ruim een half uur. Op de A4 richting Amsterdam voor knopend Bad Toeverdorp, 4 kilometer file. En richting Den Haag op de A4 staat kloop knopend Ketterplein en Reiswegcentrum. Centrum, 8 kilometer na een ongeluk. Bij Rijswijk Centrum is alleen de vluchtstok open. Op de A9 richting Almselveen, tussen Uitgeest en knopend Rotterpolderplein 10 kilometer met ruim een uur vertraging. Komt er een ongeluk, Wel zijn de Rijswijk weer vrij. Op de A12 Den Haag naar Utrecht staat de Nieuwe Breg in knopend een 15 kilometer file. Richting Den Haag op de A12 7 kilometer bij Noodorp. En op de A20 richting Gouda 9 kilometer tussen Maasdijk-Oost en Knoopend-Keterplein met ongeveer 20 minuten. En op de A27 Breda richting Gorkum, daar staat 10 kilometer file tussen Geertruidenberg en Gorkum met een kwartier vertraging. Op de A27 Almere richting Utrecht, daar staat tussen een het Eemnes en Utrecht-Noord 13 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Voor... U heeft een bril nodig.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomerheers. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de haling van Zandvoort op Zandvoort. Oh papa sit down and hear my song. Oh and if you feel like it then please sing along. Don't. No, no. I want say I haven't said before But to use your words You can never be too sure See, even though I don't always show I'm glad that you're around I said I'm glad you're around Oh, the sound is so strange to hear So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 ...zijn vader, allebei afkomstig hier uit Zandvoort. En dit was een van zijn grootste hits, en Friends... ...zo aan het begin van uur 2 van Zandvoort op zaterdag... ...met daarin de volgende onderwerpen. Nou, Allereerst, is er wel nog druk gereest worden op het circuitpark Zandvoort... ...vandaag en morgen tijdens de DNRT Racing Days... ...u bent uiteraard van harte welkom om daar te komen kijken. De entree is gratis... Het is een laagdrempelige raceklasse die tegen relatief weinig kosten... toch uh, kan worden geraced. Vandaag en morgen op het circuit Zandvoort. En de Stads- en omroepersconcours. wat ook weer volle gang is nadat uh, de ontknoping... want rond half vijf zal uh, bekend worden gemaakt wie de, dat concours heeft gewonnen. Uh, verder, er wordt er gefietst en dan hebben we het over Bergen. Uh, want dan uh, da, bergen, de plaats Bergen... Want daar is dus de WK-wegrace voor vrouwen. En dat is in totaal over 182,8 kilometer. En het parcours bestaat uit acht heuvelachtige rondes van 19,1 kilometer. En zo hebben de renners 2248 hoogtemeters voor en al in de benen. Ze zijn druk bezig en uh, ze zijn uh, de, de nodige oranje truien in het peloton te herkennen. Wij houden dat ook voor u in de, in de gaten. Rond de klok van kwart voor vier gaan we schakelen met onze collega Dolly ten Pierik... want die is voor ons aanwezig tijdens de haringproeverij uh, van de Zeemeermin... een jaarlijks terugkerend evenement. En dan mogen de, de, deze, uh, de, de, de groep mensen kiezen tussen een aantal haringen... en daar de beste voor kiezen voor het komende seizoen. Dus om kwart voor vier gaan we live schakelen met onze collega Dolly ten Pierik... die voor ons daar aanwezig is. Half vier natuurlijk de evenementenagenda... en zo in het na-na-zomerse uh, herfst, om het maar te zeggen... Uh, volop activiteiten in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort en daarnaast natuurlijk nog Zandvoorts nieuws in het kort. Ik zou zeggen genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Wij hebben er zin in ook uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Met weer heel veel onderwerpen en uh, lekkere muziek voor Zandvoort en de regio. All right, all right. Comfort. We Met deze de single nieuws juist voor je draaien. Jordan, I'd rather be. Mocht je ZFM willen ontvangen, dat kan ook op de autoradio en overal. Op DAB, ja, DAB, kanaal 5C, ook daar zijn we te ontvangen. Het Land van duizend meningen. Het land van nuchterheid. Met z'n allen op het strand, beschuit bij het ontbijt. Het land waar niemand zich laat gaan.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 Met ballen in de muur en niemand die droog rood deed 15 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. Je schrijf je niet de wetten voor, je laat je dat dit uh, alweer een uh, wat oudere plaat is. Hè? 15 miljoen mensen waren er toen de tijd uh, albert. bekan. We zitten nou op 17. 17 miljoen, ja. We hebben flink gejongd, denk ik maar zo. Joh, uh. de zingel van uh, Fluitsma en Fontijn. Leuk om weer eens terug te horen. 15 miljoen mensen. Ja, het zonnetje schijnt lekker hier in Zandvoort. Stads- en dorpsomroeperskancour... Uh, in het centrum uh, van uh, Zandvoort op het uh, Raadhuisplein. Ik zou zeggen, zegt het voort, zegt het voort. En dan nu nieuws over de Brandwondenstichting. Ja, want de Brandwondenstichting is op zoek naar nieuwe collectanten voor Zandvoort. Die in de week van 8 tot en met 14 oktober een avondje willen besteden aan het goede doel. Collecteren kost niets, is leuk en is in een praktische manier help je mensen die het hard nodig hebben. Het enige wat het kost is een, een beetje tijd, één of twee avonden per jaar. Dankzij de Brandwondenstichting is belangrijk wetenschappelijk onderzoek gedaan... wat de behandeling enorm heeft verbeterd. Evenals de overlevingskans bij brandwonden en de kwaliteit van leven van mensen met, met brandwonden. Om dit werk te kunnen blijven voortzetten is geld nodig en daar, en daar worden uh, onder andere collectanten voor ingezet. Wilt u zich aanmelden en of meer uh, weten over het werk van de collectanten? Ga dan naar de website www.brandwondenstichting.nl slash collecteren. www.brandwondenstichting.nl slash collecteren. Ik zou zeggen, altijd goed voor het goede doel. Met het Nederlands Brandwonnen Stichting zal u daarvoor dankbaar zijn. Al hier in Zandvoort. Dus, ik zeg, <totstuken> meld je aan... Ja, mooi zingen, Albert Jan. Ja, heerlijk. Ja, gewoon lekker meezingen met deze. De zing van Curtis Tigers en I Wonder Why. Ja, in het vorige uur hebben we hem al gedraaid. Tom Jones met de sex Bomb. Maar deze wil ik eigenlijk ook even draaien van uh, Tom Jones. Hier is Delilah. Althans. Ja, daar komt hij aan. <laughs> Dat was een, uh, inderdaad de single van uh, Tom Jones en uh, Delilah. Ja, ik wil hem toch even draaien, Albert Jan. Nou, lekker toch. Ja, wat vertel jij, jij nou over een beeld wat zoek uh, is? Ja, het ja, is zoiets, hè? Ja, het is een heel populair beeld en beeldbepalend op het Venemaplein. Maar hij is, uh, hij is daar, als je daar gaat zoeken, dan kan je hem niet vinden. Want het beeld van Kees Verkade is namelijk tijdelijk verplaatst. Ter voorbereiding op de reparatiewerkzaamheden aan het dak van de garage onder het Venemaplein... Van Venemaatplein is het karakteristieke beeld van de man op de bank van Kees Verkade vorige week weggehaald. Het hele dak moet schoon, dus alles wat erop staat of ligt moet verplaatst worden. De gemeente hecht veel waarde aan het bronzen beeld. en het heeft het daarom tijdelijk op het gasthuisplein bij het Zandvoorts Museum geplaatst. Een metalen plaat die fungeert als sokkel werd eerst geplaatst. waarna het beeld zijn tijdelijke uitkijkpost kon innemen. Het is vooralsnog niet bekend wanneer het karakteristieke beeld. waar menige een foto's van heeft gemaakt. weer terug zal komen op het Van Venemaplein. Naar verluid zullen de werkzaamheden aan het dak van de garage. enkele weken in beslag nemen. Nou, gelukkig is hij wel weer terecht, het beeld. Het beeld van Kees Verkade, daar hebben we het dan over. Nou, Albert Jas zit er al klaar voor. Weer een hele stapel met uh, A4'tjes uh, voor zijn neus. Zo dadelijk de evenementagenda Dan krijg je te horen wat je de komende dagen allemaal kunt gaan doen. En dat is weer heel wat hoor. Dus gewoon lekker blijven luisteren naar je eigen lokale radio ZFM. We zijn er 7 dagen per week, 24 uur per dag. Met nu Jarbro en People. Don't you stop it. Don't you stop, stop it. ZFM hoor je 24 uur per dag muziek, 106.9 in de Eter in Zalvertenen en de regio, kabel 104.5 FM op CFM TV, kanaal 40 digitaal via SIGO. uiteraard via wwwzfm meer www.zfm-zalvoort.nl www en op onze eigen ZFM Zalvoort app. En mocht je onze app nog niet hebben... download hem dan nou nu in de Play Store, App Store of Windows Store. Zoek even onder ZFM Zandvoort. Half vier, zo we gaan doen, de evenementagenda? Gaan we doen, mooi. Goed, zoals al gezegd wordt er druk gereisd op het circuitpark Zandvoort... dit weekend tijdens de DNRT Racing Days. De entree is gratis en als u op een laagdrempelige raceclusters wil gaan kijken... zou ik zeggen, schroom niet en uh, begeeft u zich naar het circuit Zandvoort... naar de burgemeester van Alverstraat 108 bij tijdens deze tweedaagse evenementen, de DNRT Racing Days. En uh, ja, de spanning stijgt in het centrum van het dorp natuurlijk... tijdens het Stads- en dorp, Dorpsomroepersconcours in Zandvoort. Want rond de klok van half vijf zal onze nieuwe burgemeester... de winnaar bekend gaan maken. Gaan wij starten met de rest van het evenementenprogramma. Zoals gezegd, vanavond is dus groot feest in het centrum van Zandvoort... tijdens het oktoberfeest. Vandaag organiseert Muziekfestival Zandvoort alweer voor de vijfde keer een oktoberfest. En nu niet meteen roepen oktoberfest in september. Ja, het is de traditionele Münchner oktoberfest. Begint op de eerste zaterdag na 15 september en eindigt op de eerste zondag in oktober. Ook dit jaar zal de muziek de boventoon voeren met daarnaast alles wat men van een oktoberfest mag verwachten. Bier, braadwoesten, pretzel en niet in de laatste plaats dirndl onder lederhozen. De lange tafels ontbreken ook dit jaar niet. De organisatie was vorig jaar blij verrast... met de vele bezoekers die in gepaste kledij. De vorig jaar aanwezige Duitsers keken hun ogen uit. En er waren enkele toeristen natuurlijk die zeiden van... gaan we een weekje naar Zandvoort om de Oktoberfesten te ontlopen... zitten we er toch middenin. Ach, het kan verkeren. Meer informatie over dit Oktoberfest vanavond kunt u terugvinden... op de Facebookpagina van Muziekfestival Zandvoort. De, de bar gaat om half zeven open, heb ik begrepen, of de tappunten. Hm? En om acht uur barst het geweld los, dat allemaal op het Raadhuisplein. Gaan we naar morgen, dan is het weer tijd voor de traditionele Jutterskofferbakmarkt. Hij begint om tien uur en duurt tot vier uur. En uh, hij is natuurlijk uh, te bezoeken... Met van alles en curiosa en alles wat u nog leuk vindt. Een snuisterij. en u kunt u aanschaffen. En u bent natuurlijk vanaf 10 uur tot 4 uur van harte welkom... op het Gasthuisplein morgen tijdens de Jutters Kofferbakmarkt. Mooie combi met het shantikoren. Uh, Dag dit. Jij, doe jij de evenementenagenda of doe ik de evenementenagenda? Nee, agenda? dan moet je ja? daar uh, ja, ja. dat, dat bericht gaan doen. Dat is hey, he? natuurlijk leuk. Die markt tijdens, uh, gelijktijdig, vanaf half <lacht> elf morgenochtend... <lacht> hebben we natuurlijk ook het Shanti en Zeven ja, Festival. Ja. dat is -ie. Op vijf locaties en uh, vier in het centrum en één op het strand... Treden ook dit jaar tien koren op met diverse repertoire aan chanties en zeeliederen. Chanties zijn vooral traditioneel, van oudsher werkliederen. Gezongen op de grote schepen, het krachtige refrein. Werd luidkeels meegezongen en bepaalde het tempo voor de werkers en dus het schip. Zeeliederen zijn er zowel klassiek als modern. Het zijn levensliederen meestal over vissersleed en zeemansleiden. Morgen dus gelijktijdig met de Markt. De Shanti en Zeeliederen Festival het begint allemaal morgen om half elf en het duurt tot half zes. En dit evenement is ook gratis te bezoeken. Meer informatie over dit festival kunt u uiteraard terugvinden op de website www.shantiaanzee.nl www.shantiaanzee.nl En wilt u dan morgenmiddag lekker relaxed gaan genieten, dat kan ook bij muziek op de zondagmiddag. Dat begint allemaal morgenmiddag. En uh, met een hapje en een drankje aan de Oosterparkstraat nummer 44 de Zandvoort. Met deze keer uit Duitsland Martin Weber op zang en gitaar... Paul Schimmel op zang en piano... en Wout Aage en Onno van Dijk... zanger gitaar en presentatie en techniek. Ook daar is de entree gratis. En de locatie to be, Stichting Studio Anthony... Oosterparkstraat nummer 44... voor dit gratis muziek Recital op de zondagmiddag. Gaan we naar 30 september 8 uur... dan is het tijd voor de Zandvoortse Souvenirs Revue Spectacle... Zandvoorts souvenirs, een ode aan het Zandvoorts amusement... uit de periode 1880-1935. Dat begint die 30 september allemaal om 8 uur. Kaarten kosten 10 euro en zijn verkrijgbaar bij lunchbreak in de Halterstraat en tevens telefonisch te bestellen... bij Loes of Van Driel. de eh, Loes Housé of Liem Van Driel. Nogmaals, 30 september vanaf 8 uur. De kaarten kosten 10 euro. De locatie, Theater de Krocht, Grote Krocht 41... En vanaf oktober uh, gaan de culinaire mensen ook uh, wild worden. Maar Zandvoort wordt ook wild. Vanaf 1 oktober tot en met 31 oktober. Ter afsluiting van het zomerseizoen. En vanwege het bronstijd onder de herten in de Amsterdamse waterluiding Duiden. wordt Zandvoort in oktober nog één keer wild. Tijdens Zandvoort Goes Wild worden er verschillende activiteiten gehouden. Kunt u genieten van diverse wildmenus. En kunt u de prachtige natuur rondom Zandvoort aan zee met eigen ogen van dichtbij ervaren. Dat allemaal vanaf 1 oktober tot en met 31 oktober. Raadpleeg ook de website www.zandvoortgoeswild.com www.zandvoortgoeswild.com De oktobermaand een wilde Zandvoortse maand. Dan gaan we naar 1 oktober, dan is het de tijd voor Culture at the Beach. Na een pauzejaar wordt op 1 oktober aanstaande... voor de zesde keer Culture at the Beach georganiseerd... in beachclubs Vogels, Plazant en Captain God. In deze editie wordt u tijdens een zorgvuldig samengesteld diner... verrast met optredens van Caspar van der Laan, Marco Lopez... en Nico en zoon Klinko. U mag dit niet missen. Dit jaar komt de nette opbrengst volledig ten goede aan stichting Tante Joy. Tante Joy organiseert logeerweekenden voor kinderen onder de 18 jaar... met zieke ouders, broer of zus. Dat allemaal op 1 oktober in Vogels, Strand, Plazant... of Captain Cod, een team Culture at the Beach. Meer informatie over dit goede Culture at the Beach evenement... kunt u uiteraard terugvinden op de website www.plazant.nl. www.plazant.nl ja, dat was hem de evenementagenda. Een wilde oktobermaand. Nou, dat bracht me op deze plaat van Duran Duran. de Wa Boys. That's it.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 Zet u een belistooi en het ligt besloten in je lach. Hier ontgaat je een blauwe boeien. Het begin van duizend en één nacht in één nacht. En wat maakt het uit? Jij hebt kleur aan mijn dag gegeven. Dit fini le jour de chance. Hier op hier dat En daar is het ook bij gebleven. En iets anders verwachten we ook niet. Wat een, Wat een mooi, mooi verhaal, hè? Ja, een mooi verhaal. Jorah Paul de Leeuwtje samen met de uh, Allerliefste. En een belle histoire, oftewel een mooi verhaal. Een mooi verhaal krijgen we ook van uh, Dolly Tempierik. Zij is uh, op dit moment in uh, nieuw noord daar uh, bij de haringproeverij. Goedemiddag, Dolly. Welkom in de uitzending. Ja. Dankjewel. Ben ik te verstaan? Jazeker, zeker. Dat is weer mooi. De techniek staat toch ook voor niks hè, bij ZFM Zandvoort. Ja, geweldig, geweldig. Geweldig, geweldig. Waar ben je nou, nu? Rob, ik uh, ben in Zandvoort Noord, helemaal aan de rand bij de duinen. En uh, ik sta hier bij een loods waar ik net binnen heb gestaan trouwens. En niet alleen gestaan, maar ook heerlijk heb zitten smikkelen. Want wat is er vanmiddag georganiseerd? Uh, ...de uh, jaarlijkse haringproeverij van de Zeemeermin, U weet wel, de, de haring... Ja, kar mag je al bijna niet meer ja, zeggen, hè? Ja, dat, <laughs> ja, dat ook, mag hè? wel. Ik mag het toch zeggen. De uh, haringkar die bij ons uh, op de boulevard staat. En uh, ik heb hier Patrick Berg naast me staan. En uh, Patrick, ik, ik zei het al, hè? Een haringproeverij... Ja. Uh, dit doe je niet voor het eerst. Nee, dit is. Uh, wij doen Hanikvroegerij. Uh, Dat doen we nu voor de. Mijn uh, 17e keer. Ik ben in 2002 begonnen met de semin. Daarvoor heb ik een aantal jaar bij Kroon gezeten. En uh, toen ik voor onszelf begon. Toen liet ik mijn vaste klanten liet ik proeven. Als ik een uh, ander emmertje haring kreeg, liet ik mijn me klanten meeproeven. Vroeg aan mijn klanten van, wat vind je van deze haring? En toen merkte ik dat een klant het leuk vond om zijn mening te geven. Ik denk, nou we hebben een kaasproeverij, een bierproeverij, een wijnproeverij. Ik denk: waarom gaan we niet een haring proeven? En zo is het idee ontstaan. In het eerste jaar kwamen er 30 mensen me uh, helpen met de keuze te maken. En... Uh, Eigenlijk hoor je de keuze in juli te maken, omdat dan de leveranciers de oogst allemaal binnen heeft. Maar ja, dan is het voor ons hoogseizoen, hebben we er geen tijd voor om de zakendag dicht te gooien. Eh, vandaar dat wij het altijd in september houden en dan laten we de klanten mee beslissen. Uh, vier soorten haringen. En de klanten die gaan meebeslissen welke partij haring wij in de winter gaan verkopen. Dat is het idee van onze haringproeverij. Ja, en dan denk je, ja, nou ja, we komen allemaal simpelweg een stukje haringproeven. Ja, maar zo is het natuurlijk niet. Want dat kun je wel aan Patrick en zijn vrouw Mandy overlaten. Dat wordt natuurlijk gewoon een, een feest. Een feest. Er is ja. Mike, Mike Dane erbij vandaag. Uh, onze eigen Zandvoortse Mike Dane. U kent hem wel van grote hits als Zomerzon en... Uh... Het is weer zover. Die treedt hier momenteel op. Hartstikke gezellig. Het is een drukte van je welzijn. Er zijn zo ontzettend veel mensen op afgekomen. Heel veel bekenden. En uh, dan, dan Patrick. De mensen, de mensen die bij ons een halingstrippenkaart kopen. Die uh, vullen. Op, uh, zodra de kaart vol is. Dan geven ze een adres. Zetten ze erin. En die mensen krijgen allemaal uitnodiging. Ik hou nu drie jaar lang die uitnodigingen bij op mijn computer. Uh, ik heb 1100 mensen in mijn bestand staan, maar alleen de mensen die dus afgelopen jaar zijn geweest, die krijgen een uitnodiging. En het waren dit jaar gelukkig weer 650. Dus uh, het gaat gelukkig goed, maar zoveel uh, opkomst verwacht ik vanmiddag eigenlijk ook wel dat de mensen die waarderen het en uh, het gelukkig goed weer. Ik heb zelfs mensen uit Duitsland die vandaag een speciale dag overgekomen zijn om uh, hierbij aanwezig te zijn die hebben alcohol, die zitten mensen zitten twee keer per jaar in uh, in centerparks ja en die, die vullen die kaart in en die heb ik een uitnodiging gestuurd en die zijn speciaal voor vandaag tijdens deze kant op gekomen vanuit Duitsland mensen uit uh, Drenthe heb ik een echt paardje vandaag erbij zitten dus dat is hartstikke leuk dat, dat je mensen op die manier iets terug kan doen als, als dank voor hun conditie. En, en vertel eens wat meer Patrick, want ik denk dat jij een van de weinigen, zo niet de enige bent, met een strippenkaart. Wat houdt dat nou even precies in, even concreet? Nou, een stripkaart is een losse haring, is 2 euro aan de kraam. En wij verkopen een, uh, een kaart, een soort, uh, ja, een soort oude buskaart. En dat is zo <lacht> goed voor 10, haring, voor 10 stripjes, 10 haringen. En dan kost zo'n kaart 15 euro, dus dan is omgerekend is hij 1,50, hij is wat goedkoper. Uh, alleen mensen uh, die betalen hem vooraf, betalen ze die kaart. Ja. Zodoende kunnen we dan, uh, uh, heb ik een adressenlijstje, uh, een adresbestand die ik ga opbouwen. Oh ja, wat, wat zo heb ik dat dan ook gedaan voor mijn kleinzoon. Die is gek op haring, maar ja, hij is niet altijd bij me. Dus ik heb voor hem zo'n strippenkaart gekocht. Want haring is natuurlijk, dat weten alle Hollanders, een van de gezondste dingen die je kunt eten. Dus die, die kleine jongen van mij weet, als hij trek heeft in een haring, pakt hij zijn fietsje. En hij vliegt naar de zee in. En bang, hij heeft er een. Dus gemak dient de mens. En nog een feestje elk jaar. Ja, dat, is toch, dat is toch gezellig? Ja, ja, ja, ja. En je hebt nog een nieuwtje, Patrick? Want uh, het is bekend geworden dat jullie uh, hier mogen gaan wonen. Ja, dat heb ik uh, op de uitnodiging op de achterkant gezet. En ook mensen die hebben met ons uh, meegeleefd. Uh, we waren sinds 2011 bezig om bij de Loods te mogen gaan wonen. Uh, het college is in, uh, na de verkiezingen 2014 is er een nieuw college gekomen. In uh, 2011 was de VVD aan de macht en dat was eigenlijk uh, degene die het, uh, die het tegenhield voor mij. Uh, nu is de VVD die zat uh, in de oppositie. En gelukkig is het nieuwe college van uh, voornamelijk CDA, die is belast met, het, met uh, uh, Bedrijventrein, uh, Oudere Partij en Gemeentebelang Zandvoort zijn eigenlijk de drie grootste partijen die, die steun geven. En uh, daardoor is het in het nieuwe beleid gelukkig mogelijk geworden. En wij, sinds april hebben wij uh, een vergunning uh, gekregen om te mogen wonen. Er waren een aantal bezwaren om me heen, maar die zijn gelukkig allemaal verworpen. Dus uh, wij wonen nu naast onze loods. Nou, fantastisch. Ja, Gefeliciteerd ja, ja, mag ik wel zeggen met ja, deze overwinning. Uh, ja! Een, uh, maar het scheelt zoveel, uh, s'avonds kom ik terug van de boulevard om acht uur. Ja. En mevrouw die, uh, die komt naar beneden lopen nu, die doet ondertussen de kassa. Die kan uh, helpen met spullen voor de leverancier uh, na te kijken wat we moeten bestellen. Het scheelt mij s'avonds werkelijk een uur. Dus dat is een, een zegen. ook van de En dat is heel belangrijk als ja. je zulke lange dagen ja. maakt. Dan is ieder uur er één. Ja. Ik, ik feliciteer je ja, daarmee. Ja. Fijn dat, dat het allemaal gelukt is. Ja. En ik wens je nog heel veel plezier. Tot hoe laat gaan jullie door? Zeven uur. Zeven uur. Dus je hebt nog een paar uurtjes te gaan. Mij ja. blijft ja. nog even doorzingen. Ja. Mensen blijven ja. nog even doorhappen. En we hopen op een goede uitslag van de juiste keuze okay. van de Haringen. Ontzettend bedankt, Patrick. Dank. Veel Dankjewel. plezier Dankjewel. nog. Dank je wel. Doeg, Patrick. Mooi he, dat uh, enthousiasme van uh, Patrick Berg. Nou, ja. nou ja, maar ik moet ook zeggen, hij loopt helemaal te glunderen. Er is zo'n grote opkomst van mensen en er hangt zo'n enorme gezellige leuke sfeer. Dus ik kan me voorstellen dat hij enthousiast is, ja. Nou, jou zien we voorlopig uh, nog niet terug uh, in de studio waarschijnlijk. Ik blijf nog even aan. Ja, hangen. dat dacht ik. Dankjewel Dolly voor uh, dit moment. With an annoying smile when I saw that girl upon your arm And you should find your heart with a fatal charm I said, soul boy, let's hit the town I said, hey boy, what's with the frown? But in return, all you could say Was, hi, George, meet my fiance.'" Toen was hij ten einde. Nou, we draaiden nog eentje tot aan het nieuws en weer van 4 uur. En dat is deze van Level 42 en Running in the Family. Graag tot zo. To our room, he'd be the voice right. I'm in. He said that.